Suriname heeft weinig IC-plekken. Er zijn 40 bedden en er is een tekort aan IC-verpleegkundigen. Anderhalve week geleden ging het land in lockdown. Ook is er een avondklok ingesteld. De Amerikaanse president Trump hervat zijn campagne een dag later dan gepland. Hij zou eigenlijk op 19 juni weer beginnen, maar op die dag is het Juneteenth. De dag waarop Texas in 1865 als laatste van de zuidelijke staten de slavernij afschafte. Aanvankelijk was Trump niet van plan om zijn campagne aan te passen vanwege Juneteenth. Maar op Twitter zegt hij dat nu wel te doen, uit respect voor deze feestdag... June 10 wordt als belangrijke datum herdacht en gevierd en dit jaar extra vanwege de protesten na de dood van George Floyd.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 Klies reageerde woedend op het BBC-besluit en zegt dat in de bewuste aflevering racistisch gedrag juist belachelijk wordt gemaakt en op die manier ontkracht. Het weer nog, in het noordoosten zon, in het zuidwesten meer bewolking. Het wordt opnieuw warm, in het noorden en oosten van het land mogelijk 29 graden, in het zuiden 26. Vanavond weer buien, die beginnen in het noordoosten, morgen en de rest van de week ook regen en bewolkt. Het blijft rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Tubak leeft. Ja, fijn dat die toestelwaarns staan. Tubak leeft op de radio. En wacht even, eigenlijk zou ik met een andere tune moeten beginnen. We zouden eigenlijk gewoon begin, moeten beginnen met dit, hè? Ja. Je hoorde het opnieuw. Hij is weer teruggeplaatst. De leukste aflevering van Vol Towers is weer terug op uh, de WBC. Oh, op YouTube is hij ook gewoon nog te vinden. Ik heb gisteren allemaal nog even zitten kijken. En uh, ja, Cleese zegt zelf ook, het, het, het, het neemt het, het racisme op de hak, weet je wel. Het, het, het, juist laat zien dat het belachelijk is hoe mensen zijn. Het werd aanstootgevend gevonden en daardoor werd het eraf gehaald. De Duitsers, don't mention the war. En dan die meedje die natuurlijk al helemaal uh, idioot is gewoon. Die maakt dan iets opmerkingen over negers. En nou ja, goed dat soort dingen, dat is natuurlijk niet gepast. En ik hoorde gisteren een, een kabinataire over, die had zoiets van... Ja, het maf is, als je bij mij in de zaal zit, dan komen mensen in een bepaald soort zweertje. en dan maak je een gegeven moment rare opmerkingen. En dan zijn mensen eraan gewend. Maar als dat hele zwikje zo op internet wordt geplaatst... en mensen scrollen zo een beetje door mijn... heen? Uh, ja, ja, door mijn dingensteen. En die horen in één keer die opmerking. En ik denk van, ja, maar dat is opzien. Dat is dat topt helemaal niet. Nou, ja, je moet het dan, ook niet opschrijven. Je moet het gewoon context, ja, precies, eigenlijk dit Net gewoon... dat wat wij doen ook. Ja, nou, de bol is nog terug te vinden. Als ze het gaan opnemen, zullen ook niet alle dingen dat correct niet zijn. Ik dat ze het op. uit gaan schrijven allemaal. Nou, goed, ik ben benieuwd hoe de toekomst eruit gaat zien. En ik vind het een moeilijke discussie. hoor Ik zeg niet dat het goed is of fout is. Maar het is wel zoiets dat ik van... Ja. ja, vrijheid van mening zijn. Dan komt het ook wel een beetje op de helling te staan. Ik vind ja. sowieso al die beelden, alle beelden weg. Maar wacht even, dan loop ik ook. Ga gewoon ik... terug naar de radio. Nee, gewoon beelden, alle beelden, standbeelden, alles weg. Oh, bedoel... Alles dan beelden weg. Maar over, dan moeten we ook even de kerk inlopen. En dan gaan we daar ook wat beelden weghalen. We gaan gewoon een hele heus beeldenst erop regelen. Dan, dan gaan we een beetje de kant op van de IS. Want die deed dat ook natuurlijk. Je moet niks verafgoden of je moet geen, de, geen afbeeldingen hebben of ik Ja, alles weg! Geen helden en geen losers. Ja, het wordt wel heel. heel... Strak allemaal, dat vind je wel fijn. Alles ja, heel strak. ja, dat is wel het feestje. alle daar kan je ook iets achterzoeken. Het is wat een gek erin ziet, weet ja, je wel. Ja, iedereen moet doorgelicht worden. We zijn weer op dat punt aan balans. Nee, ja. Nou goed, ik zeg alleen... Uh, uh, zeg maar, uh, Goedemorgen, ja, uh, ik ben opgebleven om te dansen. Ja, wacht, je zet... had me nog niet mogen wekken. Nee, dat snap ik allemaal. Maar het feest kan wel beginnen. Het feest kan beginnen, want wij zijn... En dat sowieso, maar dat hoorde ik gisteren op het nieuws. Wacht even, de lied best langer is dan liever. Ja, ja ander nieuws uit Den Haag. Het kabinet mikt erop om aan het einde van dit jaar... een eerste hoeveelheid vaccindoses tegen het coronavirus beschikbaar te hebben. Hey. Nou, wat goed. Dus die terrassen, ze kunnen weer kleiner. Je halt de straat open. Hartstikke idee. Ja, maar ik vind het wel gezellig, die terrassen. Ja. Want ze hebben nu wel gezegd van nou, we doen... S ochtends doen we hem toch uh, goed open in het begin was het helemaal dicht. Ja, ik had gehoord. Nu... En uh, nu Partijs is het gewoon uh, gematigd dicht. En dan denk ik van ja, waarom niet s'avonds? dan hoef je toch geen boodschap meer te doen. Het gaat nee. er ook om dat de uh, winkeliers, de ondernemers... dan nog wel uh, klanditie krijgen. Want ze hebben het zwaar. Ja. Dus ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Wij hebben het allemaal heel snel. Ik heb ook laatst besloten van uh, ik moest een boek kopen... Ik denk, ik doe het ook niet bij die uh, puntje-puntje.com... maar ja. ik uh, ja, ja. doe het bij een plaatselijke boekenhandel. Wat een goed idee. En toen zei hij, uh, maar toen belde ik even voor 6 van, heb je hem? Nee, ik heb dat boek niet. Oh. Ik zeg van, nou ja, maar als ik het nou bestel... dat is bij uh, die bepaalde uh, ja, dot com, ja? En dan, uh, hebben jullie dan toch de credits? Ja, nou, daar zijn we dan al heel blij mee. Ik denk, nou, dan, uh, dan bestel ik hem. Maar dan wordt hij vandaag gewoon bezorgd. <laughs> Kijk. Via een andere, even duur. Maar dat maakt allemaal niet uit. Oh, ja, ja, <coughs> ja, ja. ik wil eigenlijk wel... Wat een uh, onderneming om in Ieder geval de ondernemers weer uh, hard, hard onder die rind te steken. Ja, en als je koop lokaal. Ja. En uh, ja, ik denk dat het ook zo is. Ja, tuurlijk. Want wat ook met uh, de HEMA, van die staat omvallen. Maar wij hebben hier in Zandvoort, hebben we er een. Maar we zijn er behoorlijk van afhankelijk. Want al de... Dat soort winkels, dit is de enige winkel die een beetje een ware huis is in Zandvoort. Ja. Als jij op een gegeven moment uh, wat nodig hebt, uh, een pan of weet ik van wat, uh, blokker is er ook niet. Die, die schijnt terug te komen, maar die is er nog steeds niet. Jezus. En dan, dan hebben wij, we hebben niks. Het... Zandvoort, de waterkant van Nederland. Ja, je kan een Am leuk... Amsterdam Beach, Een maar, leuk truitje een... kopen voor iemand van 14. Ja, dat kan je Maar Om van te eh, leven moet je paard en wagen naar Amsterdam uh, voor... toe. Ja, zo ja, ja. naar ja, ja. ja, Haarland. Maar, maar. maar het is wel... Ja, voor kan je ook weer niet in tegenwoordig. Nou zeg, wat een dat drama Dat is gevaarlijk. Allemaal. Nou goed, Jordal begint een hoop geklaagd hier aan het begin van de radio. Oh. Dus even een lekker stukje muziek. Zo je... klaar mee. Ja, een stukje muziek draaien, dames en heren. Straks de Zandvoortse bericht in de geschiedenis. En hier is daar een nieuw plaatje. Zoals dit, ik ken het niet. Het is leuk, de truth en de waarheid. Ik heb recht op de waarheid. de vroege morgen. FDFN en Fjutsing Kali Alsdist. En dat heet de uh, Truth. En uh, ja, de waarheid duurt het langst. Ja, waarheid. Dat kan echt zo lang duren ook. Gewoon je denkt, jezus, daar zit ik echt helemaal niet op te wachten. En waarom zou je altijd de waarheid vertellen? Soms is het... Dat... Lot op te wachten gewoon. Het is uh, redelijk zorgwekkend geworden in stand. Goed, ik reed deze kant. was het al een beetje miserig. Maar nu is de zon aangezet. Ik had er vanochtend wat uh, klein geld in gegooid. Dus. Uh... Morgen, goedemorgen. Doe maar even een groot dan. Ja hoor. Mensen, wacht, kijk hier. Weer gezellig, gezellig, een beetje lachen, doe geen pijn. Nou, het is best wel lastig, hoor. Dat is altijd moeilijk. Ik heb van die collega's dat het altijd heel erg zwaar en we begin alleen verhalen. te vertellen. denk van. Ja, dat is ook heel zwaar. Heel moeilijk. Ik denk dat ik even ergens anders wat gaan doen of zoiets. Je moet elkaar een beetje in de vroege morgen een beetje uppeppen, weet je. En niet alleen dramaverhalen gaan afsteken altijd. Dat doen wij hier ook in de show ook allemaal niet. We hebben nooit dramaverhalen. Jolanda ook nooit. Die vertelt natuurlijk nooit zo van de fiets afgevallen is. Nooit. Nou, drie keer dit jaar misschien. Daarna houdt het ook al echt op. Nou, ik ben uh, lang niet meer van mijn fiets gevallen, maar ik fiets ook bijna niet meer, hè? Oh, ben, ben ja, je al aan de rollator ik... nu? Je zit echt zo lang al dat je aan de rollator bent nu. Nou, het is vandaag. Precies drie maanden geleden dat mijn. Uh... Nou, uh, ik hoef niet meer te zien voorlopig. Oh. Ga jij maar naar huis? Drie maanden, hè? Drie maanden? Dus is uh, nu uh, uh, maandag, begin ik aan mijn veertiende week. Oké. Okay. En Uitwerken. hou je nou ook geld over? Want vandaag in de Telegraaf, heel veel mensen die hadden uitgerekend, Ja, dat ik nu thuis werk, kost me zeker een stroom en een koffie... en hadden we alles bij elkaar opgeteld, kom ik toch al wel op drie euro. Zo, gast. Je ja. hebt heel veel tijd over, blijkbaar, op een of andere manier. Maar Hoe kom je op het dat uit te rekenen? Maar goed, uh, nou, hou jij geld over dan? Of kost het je geld? Deze man kost het, het geld? Of kost het jou geld? Um, ik denk wel dat ik thuis... Dat er, er gaat dan meer koffie doorheen en zo. Maar, ja? uh, maar voor de rest, nou, nee. Uh, maar ik denk, ik denk altijd minder uit, Want je gaat minder shoppen. Je, dat zeiden dus zij ook. Ja. Anderen ja. zeiden van ik hou geld over. Ik heb ik, sowieso... Ik wil niet zo graag al die supermarkten in. Ik ben afgelopen woensdag naar de markt geweest. Ja? Dan heb je echt zo'n flessenhalsje, zeg maar. Als je dan uh, voor het oude ABN AMRO gebouwen gaat. En dan die markt op. En daar is er echt zo'n... Ja, dus dat je daar met heel veel mensen staat. bij elkaar. Ik Sorry, zag, had, ik zag er echt een fles van. Maar gisteren dat... had ik ook echt een beetje... dat ik me pijn had met slik. Ik denk nee hè. Nee! Het is zover. <laughs> Bye. Nou, als vriendje gaan slapen en het is stukken minder. Dus, maar je denkt bij echt een je, dat je, dingen, blijven, denk je Oh god, corona. Ja, dan moet je thuis blijven. Oh, je bleef al thuis. Ja, ja ik bleef al thuis. Ja, ik ben hier nu, maar ja. ik heb niet het idee dat ik besmettelijk ben. Of dat ik het heb, weet je wel. Want dan had ik me nu wel slechter gevoeld. Maar ja. dat is wel zo, hè? Dat je ieder pijntje dat je denkt. Oh god, wat gaan we? Oh nee. Dan hoor je van die nare verhalen van die mensen die dan uh, zo heel lang. Uh, na het traject hebben, van dan hebben ze geen... Uh... Ja, want, oh mijn god, gisteren was er ook zo'n bekend n Nederlander op de televisie. Ja. Die was er helemaal afgesminkt. Kijk, moeilijk in de kamer dat ze het heel zwaar hadden. En daarna gingen ze er gewoon over praten. Ja, je had het wel heel zwaar. Die ziet er nu veel beter uit. Toen zei ze zelf van make-up, ja, dat had ik zelf ook wel gezien. Ik dacht, ik zou dat echt nooit doen. Ik Zou jij jezelf filmen als je het echt heel zwaar hebt Of heel moeilijk? Dus dacht, nee, ah. maar, maar misschien, mm. misschien om anderen te waarschuwen. Want er zijn heel veel mensen, die gaan er, er wel ja. heel lichtjes mee om. Ja. Maar uh, als je dan hoort van uh, dat, uh, dat die uh, witte bloedcellen, dat die maken van die klonters over door je hele lijf heen. En ja. Daardoor kan je hersenbloeding uh, krijgen of een uh... Uh, en wil een en zijn. dat soort dingen, maar, ja. nee, maar mensen denken, oh, ach, dat valt wel mee. En, uh, ja. Maar er zijn heel veel mensen die zijn er helemaal niet eens in het ziekenhuis geweest. Ze zijn alleen thuis een beetje ziek. Maar die hebben, nog steeds maar die hebben een hele lange nasleep. En heel lange nasleep. Dat moet je niet willen. Onderliggende leden, leden. Nou, niet eens. gewoon jongeren ook. Ik vind het moeilijk met TTI, want ik, ik kijk daarna, ik denk, joh, stel je niet zo aan, hou op met iets dat ze veel mee, het valt me niet meer lastig. En misschien ben ik ook zo'n persoon die denkt, valt allemaal wel mee? Dat zou zo helemaal kunnen. He? Dat ik straks ook heb dat ik ook. Een filmpje gestuurd naar Jolande. Ja, ik weet het morgen echt niet hoor. Kijk hoe ik eruit zie. Maar ik was er gisteravond toch een beetje bang voor. Ja. <laughs> ja. Ja. ja. Nou, ik kan het pas de volgende dag uh, uh, inschatten. Ik kan het nooit een dag van tevoren niet inschatten. Het is gewoon de dag zelf. Nou goed, het is de leef. Het is 16 zes, uh, over 8. het laten zien dat het allemaal live is natuurlijk. En uh, we kijken even de geschiedenis in. Oh, dat doen we straks wel even. Laten we eerst even een mopje muziek draaien. We oh, hebben genoeg okay. muziek uitgezocht weer. En uh, dan doen we straks wel even weer. Uh, kijk, ja, hier, dit is leuk. <laughs> een beetje punk rock is het. Sportsteams hebben een single uitgebracht. Dat heet Fishing. I just want to go fishing. Wow. Hey. Langdradig. en lolllig. Toebak leeft. Oh ja! Vels. Eerst had we er nog een bandje dat heet, uh, ja, uh, Sportsteam. Ja. En uh, de man is zo hyperactief, dat is echt, ja, hij springt tegen de, tegen de kant op Mick Jagger. Nou, die is, die is wild, maar deze man gaat nog een stapje verder. Een liedje zingen en het zweet staat op zijn rug, die maakt er echt werk van. dat je denkt, nou, daar heb ik, daar heb ik wel wat geld voor over om daar uh, een, uh, een optreden van bij te wonen. En de band heet de Sportsteam en dit was een single uit, van, uit 2019 die dan die heet Fishing. Echt een... Een besteding voor een man ook, hè? fishing. En daarna hadden we een ander plaatje. En dat is grappig. Roosevelt die heeft al heel veel plaatjes gehad... met uh, holden on en weet ik veel allemaal niet meer. En het begin van die plaat... Wij luisterden naar dit, toen dachten we van... Toen dachten we... Wat klinkt dit toch bekend? Dit zit in ons geheugen, gegrift. Dit moet lang geleden zijn geweest... Maar het want, was een hit. Het was een hit. <coughs> en dit moet in de jaren 80 zijn. geweest want heel veel dingen. Nee, er zijn zoveel dingen uit de jaren 80 Die onthoud ik zelfs. En toen ging ik een beetje rond uh, zoeken En toen vond ik dit. Toen dacht ik, wat the fuck? Hij is geïnspireerd door Cindy Lauper. Echt waar, joh? Nou, het is alles wel hele trage muziek. Ik het zelf wel kunnen. Cindy, Lopper. Ja. True Colors is coming true. Gaat het over discriminatie? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou dat helemaal niet worden. Zou... Nou, laat je, laat je ware aard zien. Oh ja, oké. Okay. Rare aard. Nou, ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Ware aard. Wa ware aard. <coughs> nou, Eerlijkheid, ja. ware aard. Ook nou. ook mensen die uh, doen alles voor de schijn. En uh, maar ondertussen, als je vraagt hoe gaat het nou echt met je... Ja. Yeah. Dan moeten ze heel hard nadenken, want daar hebben ze zelf ook nog nooit over gedacht. Ja, maar is het echt belangrijk om dat elke keer te milden? Nee, nou, niet dat elke dat? keer. Dat hoeft nee, ook niet. nee. Ja, ik, nee, dat heb want... ik, ik van die collega's die altijd alles vertellen. En dan denk ik, ja, uh, ik weet niet, we moeten het doen, denk ik. Ik, ja. ik geef het er een beetje immuun voor, want ik kan er soms ook niet zo heel veel mee. Misschien is het mijn autisme, hoor. Ik weet niet of ik het heb, maar <laughs> ik, dan zou ik denken van die dramaverhalen. Zoek even iets in midden wat we alle twee leuk vinden. Ja, stoelen. Oh ja, stoel. Ja, nee, ja, laten we het over stoelen hebben. Ja. Maar als autisme. je wel weet wat sommige mensen triggert en ja? je... Je, zegt alleen, je onthoudt gewoon dat je zegt: van, Goh, ben je daar nou nog mee bezig? Wat je deed na. Nou, dan vinden ze het heel leuk. En dan ja. komt er een heel verhaal, maar dan heb je wel echt contact. Ja. Dat is ja. leuk. Je wil de vonkeltjes in de ogen bij de partij zien. Bij de tegenpartij, dat wil je zien. En ik wil ja. geen klaagzang. Maar wordt het allemaal oppervlakkig? Dat zou best kunnen. Goed, ik kijk even naar Jolanda, kijk of we <laughs> nog andere dingen. Ja, ik aan heb de een heel leuk verhaal. Ja. Ja. Er is een miljonair geweest in Amerika, die heeft tien jaar geleden heeft een, een schat verstopt in de Rocky Mountains. Ah, grappig. En, uh, en uh, ja, hij, hij had eigenlijk al een hele tijd had hij het idee van... ik ga dat doen, want hij, hij was heel slecht had kanker in 1988. En toen had hij zo van, nou ja, omdat hij... Uh, uh, hij wilde eigenlijk dan wel uh, dat zijn geld... dat er ook wat naar andere mensen gaan, kon gaan. Yeah. Dus uh, hij had steeds het idee van, ik ga een kistje verstoppen en zo. En desondanks, hij bleef dus bezeten van die schat. En hij heeft de inhoud van het kistje verhaallijk ver, vervangen... Voor, andere zeldzame munten, goudklompjes, gouden sieraden, et cetera. En uh, toen hij bijna tachtig werd, besloot hij dus de schat alsnog te verstoppen. Tachtig, oké. Okay. En uh, ja, in 88, dat is natuurlijk best lang geleden, maar hij ja. was dus blijkbaar in remissie. Ja. En uh, heeft hij, hij heeft toen een autobiografie gepubliceerd. met de titel The Thrill of the Chase: hè, De spanning van het zoeken, de spanning van de jacht. Maar zet er ook een schatkaart bij, dat boekje? Ja. ja. ja kijk, hier is uh, volgens mij zoiets, een soort schatkaart. Ja. Hij heeft dus uh, een Amerikaans ontbijt, zo heeft het verhaal opgepikt. <coughs> Ontketende daarmee een ware goudkors. Oh Honderdduizenden schatzoekers ja, zijn ja, op weg gegaan. Ja. Die trekken alles. Ja. In New Mexico. Ja. En enkele hebben zelfs een rechtszaak uh, uh, gestart. Was de dag dat er sprake was van een hoax. Ga je zo iemand die een boekje schrijft aanklagen? Oh nou. mijn god, die gaat <coughs> overal. Overal. Lachen weer. Ja. Nee, het moet maar daar. Nou, en uiteindelijk hier, heeft, nee. oh, sorry. uiteindelijk heeft iemand dus uh, de schat gevonden. Ja. En uh, de, de miljonair die vertelde ook tegen de nieuwssite New Mexico... van ja, hij lag tussen de wildrige vegetatie van de Rocky Mountains... op de plek waar ik hem tien jaar geleden had verstopt. Ik kende Vinder niet, maar het gedicht in mijn boek leidde hem naar de precieze plek. En hij feliciteert de duizenden mensen die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan het schat zoeken... En hoop dat ze blijvend aangetrokken zullen worden door het doen van andere ontdekkingen. Ja, leuk. leuk, hè? Ja. ja maar die ja, ja. man, die heeft dus, het uh, is een man uit het oosten van de Verenigde Staten. Hoeveel geld zat erin? Ja? Nou, ja. Het zat voor een miljoen dollar aan gouden munten en sieraden in. Oké. Okay. Dus, uh, ja, maar moet het niet naar een museum dan, want dan wel een munten in zitten zou je denken, nee. Nou ja, die kan je ook verkopen dan voor een museum. Maar dat is wel heel leuk, want je hebt maar, al... Ja, ja, ik, voel, ik voel ik een zou kan komen. Die gast van. Dat landgoed waar het op uh, gestopt is, gaat die geen aans Rocky aanspraak, Mountains? Doen, ja. aanspraak doen. Want die kunnen dat geld gebruiken voor het onderhoud van de natuur. En weet ik veel allemaal niet meer. Of zal dat, dit sprookje toch een goed einde hebben? Ik denk het wel. Ik zit nee, even nou, de vraag natuurlijk bij jou. Uh, uh, heel veel mensen schijnen nu geld te krijgen. Want we zijn allemaal soldaten geweest in deze coronatijd. We hebben ons, ons heel goed vermand. We zijn natuurlijk levens gered en we hebben, we hebben doorgezet. En nou, in de mensen in de zorg krijgen allemaal geld, geloof ik. Sowieso, mensen op de IC zouden dan 1400 euro moeten krijgen. Uh, mensen in, uh, met verstandelijk gehandicapt zouden ook 1000 euro erbij kunnen krijgen. Ik sta daar vrij nuchter over. Ik denk van nou, voor mij hoeft het niet. Ik bedoel, ik hoef geen extra geld. Ik red het okay. op dit geld. Dus, dus, dus zou je het geld er ook afstaan? Ik bedoel, in jouw geval, je bent ambtenaar, dus je, krijgt, je hebt totaal geen kans op natuurlijk. Maar, nee, nou, heet, helemaal niet. Nee, maar nou ja, je... ik, ik bel veel met mensen die dus in de, in de corona shit zitten. Yeah? En er uh, is niemand gezegd van goh. Je krijgt van mij uh, iets leuks of zo. Ja, maar het, is, het is een lullig, want de mensen in de zorg... die kunnen iets betekenen in deze tijd. Hè? Ja, dat, doen ze, ook, dat en, doen ze ook. En andere mensen die, uh, in de horeca... Die, die, zijn alleen maar, ja, die kunnen niks betekenen. Die zijn nee. alleen maar creatief aan het zoeken. Of andere mensen die een baantje hebben... die denken, ja, ik wil ook iets betekenen, maar het kan niet. Nee, nee. Ja, als je vindt dat ze toch iets betekenen... omdat ze soms toch een zaak open doen... en dingen proberen voor, voor het zorgpersoneel... want dat vind ik dan toch ook wel heel goed... Want er was uh, iemand uh, hier in Zandvoort... Was zo, van uh, betaalde je een tientje voor een daghap. Die kwamen ze brengen. En als je dus in de zorg zat, betaalde je maar vijf euro. Okay. Maar het, het is toen wel niet de mensen in de zorg hebben allemaal gewoon een betaald boterham gehad. Ja, wel. Maar ja. gewoon dat ze, dat ze niet hoeven te kopen. Gewoon om ze te ontlasten. Oh, okay. En dan kregen ze dan uh, die maaltijd. Maar er waren toch wel mensen die dan zeiden dat ze de zorg waren. Dus dat ze dus toch dan die 5 euro korting hadden. Wat? Dat is dan kinderachtig. Maar ik vind dan wel van ja. Die... ja oh ja, dat krijg je ook meer, ja, natuurlijk. Maar, maar die, uh, die zaak, ik heb dan wel van ja. Ik wil, ik... Ik uh, ze hebben een goed hart en ik wilde zeker alweer een keertje gaan eten, want uh, sommige dingen waren lekker, echt lekker. Okay, nou, maar ik heel ga bang, geen he? reclame maken, want dat mag ik nee, ook nee, niet. Goed. goed naar de voldebaster. De Zandvoortse berichten, dames en heren. Ja. Miets is een leuk, vrolijk, jaren 80 peentje, wat nog maar net bestaat. Hè? Ja, nou, zo noem je dat. Dit heet Jomo. Ja, wat betekent dat? I'm just watching you. I see what you do. Gitarre. Ketje gitaar in deze plaats. Miets. Leuk beentje. Jomo. Die had natuurlijk uh, pomo. Dat was uh, fear of missing out. Weet je dat je denkt... Oh, volgens mij mis ik vanavond heel veel. Maar door de corona... Uh, is iedereen thuis. En is het meer... Joy of Missing Out. Geef jezelf rust. Je hoeft niet overal bij te zijn. Er gebeurt ook helemaal niks in de wereld. Zoiets, hè? Dat is dus die Jomo waar deze band een plaat over hebben gemaakt. Ik vind het grappig. En ik uh, nou, dat horen hier in de zaterdagmorgen. Fijne op aanstaan. En het is over half negen geweest. Zandvoortje berichten. Jazeker. Wim Gertenbach uh, heeft 47 geslaagden. En dat gaat richting de 100%. Dat is goed om te horen. En de leerlingen werden verrast door de leraren. Aan huis kregen ze te horen of ze geslaagd waren of niet. En er is één herexamen geweest. En vanwege de coronavirus. Uh, hebben ze landelijk uh, geen schriftelijk examen gedaan. maar zijn alle schooltesten goed gedaan. dan was je geslaagd. Hierdoor denk je van. oké, okay, is dat niet een beetje makkelijk door de bocht. maar nee, volgens mij. schijnt het allemaal mee te vallen. En uiteindelijk Tanja Wiersma. werd de voordeur werd ze verrast. Uh, ze had zelf een vlag ontworpen. En ze zat zeven, vier keer de zeven op de rapport. En ze heeft heel veel voetbaltrainingen gevolgd. Zeker nu in deze periode. Kan ze lekker alleen trainen. En ze schijnt voor uh, Telstar. Uh, uh, uh, ze is voetbaltalent. En voor Telstar is ze nu momenteel aan het uh, voetballen. We gaan veel van haar horen. Zij werd dus ook aan de deur. Werd ze verrast. Nou, leuk. Druk ingespaald. In... Ja, heel leuk. Ja, ja leuk. Wat ik heel leuk vind. De afgelopen nee? woensdag was dat de na jaarlijkse nationale buitenspeeldag. Oh ja. En de editie in Zandvoort is dit jaar dus vanwege de corona... dus niet op het Fleemingsplein ge gehouden... op het veld van de Zandvoortse hockeyclub. Dus ze, ze zijn toch doorgegaan. Dus allemaal kinderen hebben daar gewoon uh, lekker buiten gespeeld. Ja. ja awesome. Dat hebben ze natuurlijk allemaal wel een beetje gemist natuurlijk... afgelopen tijd. Ze mochten toch ook weer. van de scouting zijn ze uh, ook weer bij elkaar gekomen. De Buffalo's. En ze hebben samen een scoutingspel gedaan. En uh, kinderen tot 12 jaar mochten in directe, in directe uh, contact komen met elkaar. Boven de 12 jaar uh, moesten ze op, t, uh, op anderhalf meter afstand. Uh, en uh, ja, ze spelen buiten. Buiten Dat hoor je steeds vaak bijna geen kans op besmetting. Dus... Nou, dat is hartstikke lekker. En uh, binnen werd er gewoon niet gespeeld. En ze proberen op deze manier, tot en met 27 juni... ...proberen ze proberen de Buffalo's... ...Buffalo Girls, kan niet uit Zuid, kan niet uit Zuid... ...proberen ze zeg maar... Uh, <laughs> ...ja, zo'n plaatje, vandaar. Oh. Willen ze uh, doorgaan. En ze hopelijk in een uh, volgend jaar, in een seizoen, ...dat het allemaal weer het normaal is. Ja, leuk. Oké. Okay. Ja. Uh, ik heb ook uh, begrepen dat in Zandvoort... ...worden steeds minder ballonnen opgelaten. <kijf> Want er zijn ook steeds meer gemeenten... ...die ballonoplatingen verbieden. En in één jaar tijd is het aantal gemeenten met dit verbod verdubbeld. En ook in Zandvoort is dit jaar een oplaadverbod ingesteld. Dus uh, ja, ze hebben een negatieve impact op het natuur en milieu. Want zeezoogdieren vogels en vissen zien ze dus aan voor voedsel... en krijgen dus uh, plastic binnen, wraak, verstrikt in de linten, etc. Ja, zelfs die uh, natuurvriendelijke uh, ballonnen zijn zelfs ook nog na drie jaar nog ergens te vinden, geloof ik. Ja, je, je moet gewoon eetbare ballonnen maken. Ja. Van Kauwgom of zo. Ja, even. Je moest zo'n wensblond nemen. Dat is ook nog extra spannend ook. Of, je ja, al, of, je de, je al, of die boerderijen vindt ja, of gaat of niet. Of je hem raakt beigen. of niet. Maar ja, uh, ja nee, het, is, het is gewoon goed. En uh, ik herinner me nog wel dat wij vroeger dan... vanaf het raadheidsplein met Koningsdag... Koningindag vroeger nog... Dat we dan al die ballonnen op gingen laten met kleuren. Met, uh, dat ja. vonden we heel erg leuk. Oh er ja, ik had ook altijd zo'n kaartje aan zo'n ballon. Ja, ik nou, wil nooit wat. Nooit teruggevonden. Er zitten allemaal in de buik van die walvis. Ja, zeker. En die ligt er nu ergens zielig. De zieltoog op het strand. Oh. Ja. Maandagavond werd een drugsdealer uh, werd aangehouden. Hij was aan het handel uh, uh, vanuit zijn auto. had tips gekregen. En uh, het was een korte achtervolging hoor. Ze konden hem niet zomaar te pakken krijgen, deze man. Hij ging echt met de auto ging eerst nog even een, een slink stukje rijden. Hij zei, ik ga er van door. En uiteindelijk konden ze hem aanhouden. En uh, toen uh, stapte hij uit de wagen, hield ze hem aan. Toen had hij een zakje cocaïne bij zich. Bolletjes. En een gegeven moment gaf, nam hij weer de benen, weer achter hem aan. Toen heeft hij nog weer wat uit zijn zak weggegooid. Bedacht de politie, hij heeft nog meer. Hij heeft Kom, nog meer. Rijden. Uiteindelijk hebben ze ook contant geld bij hem gevonden. Heel en wat cocaïne. Veel, hè? Ja, 750 euro. What? Oh. What? Echt wow. Echt wat? Echt waar? Dat is niet dat, zo heel veel Dat eigenlijk. heb ik dagelijks bij, man. 750 ja. euro. <laughs> ja. Nee, goed. Ze hebben een speciaal opgeleide agent hebben ze achteraan gestuurd. Op sneakers. En die heeft hem te pakken genomen. Hmm. Goed, ik koop niet met zo'n zo knietje, maar het, uh, daar genoeg over. Goed, uh, nog iets anders? Heb je een laatste nog? Een laatste? Een laatste. Nou ja, dat, uh, er komt weer een windpark hier op zee. Uh, ja. Dat, uh, kust ja, ja, ja. Zuid. Het schijnt het grootste ter wereld te worden. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb uh, toch tegengestemd. Want ik wil niet dat het gewoon voor Zandvoort komt. Ja, maar het is toch kilometer schijnt... afstand, vier kilometer afstand. Ja, de nou, zee. Ik, ik zie hier dus wel uh, dat het eigenlijk uh, tussen Zandvoort en Noordwijk inkomt. Maar kijk, als het niet zo voor, de, voor uh, onszelf is. Ik heb wel gezegd, ook als argument, ja? van waarom ik uh, tegen werd. Ik, ik heb gezegd, doe het in de buurt van Noordvoort. Want als je daar hebt... Dan komen daar uh, windmolens te staan. En dat is dan weer een kraamkamer voor vissen. En dan komen daar die, uh, die zeehonden en weet ik veel Die komen dan daar. En dan kunnen ze daar naar heerlijk op Noordvoort. Op ik Frankrijk. ben bang dat het allemaal gewoon doorgaat. Want het die gaat natuurlijk uh, uh, bouwen daar. En zonder subsidie. Hè. En daar zijn in Nederland natuurlijk wel heel blij mee. Zonder subsidie. Ze gaan niet een hand op Of we mogen voor het geld. En we doen goede dingen. Nee, ze gaan gewoon zelf alles betalen. Gaat waarschijnlijk wel echt wel miljarden euro's kosten. En ze, op zichzelf komen er 140 turbines. Turbines. En uh, dat moet dan goed zijn voor 2 tussen de 2 en 3 miljoen huishoudens. 1500 megawatt. Dus ja, dan denk je wel, oh, laat ze maar gaan. Laat ze maar gaan. Ja? Ja, natuurlijk. Ik denk niet dat hier heel veel bezwaar tegen de kant gaat komen. Zeker hmm. als het op 4 kilometer afstand... Nee, 18 kilometer, sorry. 18. 18 kilometer Maar ik had wel eens horen zeggen dat als jij uh, kijkt... door de bolling van de aarde kan ja? je gewoon na 4 kilometer al niks meer zien. Dat bedoel ik? 4, 5. Is dat nou zo? Dat weet ik niet. Maar jij bent echt jarenlang volgelogen. De wereld is plat. De wereld oh ja. is helemaal niet rond. Ja, je Heb, je dat nog niet? Heb je dat Laf nog society. niet in de gaten? Nee. Vandaar dat is dus te zien. Goed, dat is over bij de zat. <middels> waarschijnlijk wel uitgepikt zijn met het koor. met is een geknepen stem. Kan je dat niet anders aanzetten? En nou verdient hij zijn geld ermee. De man heet Jake Edwin Kennedy. Wow, dat heb je in naam. Dat is stoer. En als laatste Bug. En hij heeft zelf gewoon afgekort. En heet Jake Bug. En zijn nieuwe plaat heet Down the Rabbit Hole. Ja, hij is al wat jaar al actief. En is 1,70 meter. 70. Wat? Dat is lekker boeien. Naar nou, de Toefingers, dat was zijn grootste hit. Uh, waar ik kwam weer binnen in, in 2012. Dat is alweer lang geleden zeg. Deetje, dat is zeker lang geleden. Joch man, toen zaten we hier nog niet. <laughs> <laughs> toen zaten we hier al. Wist hij die gewoon nu altijd al? Ja, nee, ja. maar dan zaten we misschien nog op het uh, uh, Gasthuisplein. Op oh, het Gasthuisplein, misschien. Ja, ja, ja dat is waar. Okay. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Dat is zeker alweer een tijdje geleden. Ja, ja goed, uh, ik was gisteren ook weer even aan het uh, luisteren naar... Um... Nee, doe jij eerst maar. Ik, ik, ik was iets zoeken, maar ik kan niet vinden. Oké. Okay. Ja. Nou, er is een 29-jarige Britse toerist. Die zat op Bali. Die is in een waterput gevallen op zijn vlucht voor een agressieve hond. Oh. En hij brak zijn been. En? en? Die zat dus in die waterput. En hij is pas oh. na zes dagen bevrijd. uit zijn hij naar de situatie. Er was oh. een zoek- en reddingsteam. Die vond toen dat een bewoner uit een nabijgelegen gehucht... zijn hulpkreten had gehoord en alarm sloeg. De twintigen overleefde op het beetje water... dat zich nog in het vier meter diepe reservoir bevond. Wat erg. is dus oh, echt zo nacht... erg. Zo'n nachtmerrie, hè? waar je gewoon er niet uitkomt. Nee. Hij was uitgemergeld en gewond. En ze zijn dus, en, uh, ze zijn dus uh, met touwen, of ladders, naar beneden gegaan. En eenmaal beneden hebben ze een brace aangewacht en hebben ze hem uh, naar boven getakeld. En uh, ja, die man die heeft volgens mij uh, echt een uh, PTSS hiervan, hoor. <lacht> Jeetje. Ja. Verschrikkelijk. Het klinkt als een film. Man ja. vast met arm. Ja. ja. Tijdens het klimmen. Wat echt gebeurt is natuurlijk. Nou goed, iedereen heeft het wel gevolgd. Hoe zit het met het pensioen? Ik heb van die collega's, die lopen al tegen de 60, Die zijn al aan het afvertellen. Maar ik moet nog even volhouden. En dan maar gaat jij toch op... ook eigenlijk? Ik loop toch de 60, maar ik ben er niet zomaar bezig. Oh ja, met het... het hoeft mij niet weg. Ik denk altijd van ja, en wat gaan we dan doen als we straks thuis zitten? Wat gaan we dan in godsnaam doen? Ja, mijn vrouw ziet me aankomen de hele dag thuis zitten. Nou, daar zit ze echt niet op te wachten. Nou goed, dus uh, hoe zit het met pensioen? En er is nu overleg gevoerd. Natuurlijk. Al voor de coronatijd zijn ze bezig geweest... En hoe zat het vroeger ook alweer met de corona? Al jaren gaan de meeste pensioenen van werkenden en gepensioneerden niet omhoog. En als het huidige pensioenstelsel blijft zoals het is, gebeurt dat ook de komende jaren niet. Het is één van de redenen dat het pensioenstelsel op de schop moet. Ja, ze hebben dus gepraat en ze zijn nu, het wordt wat flexibel, dus het, het klinkt nu zo. Gaan de beurskoers omhoog, dan gaat ook de pensioen omhoog. En gaan de beurskoersen omlaag, dan gaan ook de pensioenen omlaag. Een pensioen dat kan mee of tegenvallen, dus uh, welke van de twee het wordt hangt af van de resultaten op de beurs. Uh, ja, dit is echt geruststellend. Dit denk ik ja. En eh, op de beurs gaat het altijd goed natuurlijk, altijd goed. Dus het kan zijn dat je echt heel veel betaald hebt, maar uiteindelijk toch heel weinig krijgt, want het gaat niet zo goed met de beurs. Ik weet niet. Voel je, krijg je hier nou een beter gevoel bij, dit? Dit laatste? Ja, denk... Dat het niet goed gaat met de bus? Als de, nou, als de, het hangt af van de beurs. Als die handelaar goed bezig is geweest... hij heeft ze goed, wegge, goed weggezet en heeft er wat winst door gemaakt... dan heb je goed pensioen. Ja. Gaan ze het allemaal niet zo, doen ze het allemaal niet zo goed, dan, ja, dan gaat het die afval kosten. Terwijl we... je wel ingelegd hebt, denk ik ja, dan. Dat is zo. Ja, dat is ook zo. Dus er zijn hele halleluja hierover, maar ik heb nog allemaal even mijn twijfels. Maar goed, ze hebben lang gepraat. Dit schijnt het beste deal te zijn waar uh, iedereen een beetje blij mee is. Goed, ik denk dat ik een handeltje bij blijf houden. Dat is zeker waar. Ja, ja. Goed, ik zie ja, je je je verdiept ja, in het ik heb je Nee, dat is gewoon <laughs> uh, van wat ga je doen. Met, uh, doordat ik corona was. En er, waren, er zijn dus restaurants die hebben corona gebruikt als reset button. Ze hebben het restaurant veranderd. Uh, oh, ja. Het concept uh, tijdens de sluiting. En dan blijf, maar toevallig zit ik dat te kijk van... Huh, dat is die zoon van Hans Kazand die daarin uh, werkt Dus blijkbaar. Maar uh, je ziet hem ook hier... <laughs> Er is uh, veel werk besteed uh, door uh, de zoon van Hans Kazan. Die heeft een filmpje gemaakt. Het is niet van hem. Maar oh. ze hebben dus gewoon uh, restaurantjes. Ze, ze zijn helemaal in de kip gegaan. En dan, uh, want dat was het makkelijkste gooiste Kip. En uh, dat ook voor afhaal, maar ook om te eten. Een 50 tinten kip en een slogan gooiste Kip. 100% botox ik, vrij. Zie je daar gewoon even reclame te maken voor een of een kip Ja, ik zeg, er een, ik zeg het naam verder niet. Je zegt nee, dat is waar maar. Maar het is dat wel weet. heel grappig hoor. Want, uh, ja, Je ja, blijft meteen. Je ziet kip. Je ziet iets lekkers in je van, wat, wat, wat ga ik naartoe? Oh, even lezen dat. En voordat je weet, zit je dus een van de advertenties Ja, op. maar voor je het weet, zie je hier ook gewoon van... Oh, wil je ook uh, iets anders gaan doen met je restaurant? Bel hier en dan helpen wij je met een plan voor ieder budget. Ik denk, oké, okay, het is gewoon ja. nou, een grote week, advertentie. Week, ja, eigenlijk wel, ja. Je zit gewoon een advertentie op te lepen. Ja. Van de, de ondernemer. Van Goed. de ondernemer.nl. dat is wel Ik heb afgelopen week ook maar even zo op het terrasje uh, plaatsgenomen. En oh. Dan, dan moet je van dat spul moet je op je handen smeren, weet je wel. Oh. Ja, van die ja Doe je één keer en dan denk je, what the fuck? Ik ben gisteren op het terras geweest en ik ruik nog die zooi. Wat is dat joh? Dus ik doe nu gewoon voor de show. Morgen, dan doe ik zo een beetje en dan loop ik weg. En dan denk ik, ja, gaat ga echt niet mijn handen smeren. En dan krijg je een gesprek. Altijd heel goed. Bent u nog ziek geweest? Ja, nee, natuurlijk niet. Nou, gaat dan uw plaats? En echt, gisteren hoorde ik er iemand over die zegt heel van afstand houden, afstand houden. Ik zie gewoon mensen die komen in mijn kroeg. En eerst, als die voor je aangesproken... Nee jongens, even wat verder uit elkaar. En ik zat een gegeven moment met een vriend. Zat er, als jij nou achter die kast gaat zitten... Dan ga jij daar zitten en dan praten jullie zo door die kast. heen. dan is het een beetje beschermd. En voordat je het weet, zit je toch wat dichter tegen die kast. Op een gegeven moment zit je bovenop die kast. Het slaat allemaal nergens op. Het nou vaart ja, helemaal niet ja, erg, ja. gewoon. Dus, maar goed, het, uh, ja, het moet langzaam uh, los worden gelaten. Het moet nu verstandig afstand zijn, uh, geloof ik. Dat was het weer. Ja. Niet, niet meer de harde anderhalve meter, maar logisch nadenken. Nou ja, Na kan... twee biertjes. Ja, logisch. Dat, dat, dat is het probleem. Als ja. je drinkt, dan, uh, dan wil je gewoon uh, in elkaar kruipen. Uh, dat je tegen elkaar gaat uh, ja. Weet je ja. ja, dat is het gewoon. Je wil gewoon helemaal niet nadenken over al die regels. Zeker niet in de kroeg. Nee, nou, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb met een aantal collega's heb ik uh, wat gedronken op het strand. En we hebben echt op afstand gezeten. Maar ik denk dat het inderdaad een meter was. Of, uh, of 1,2 meter. Nee, we waren niet dichterbij. Nee, oké. Okay, maar we hebben wel Ja, nou, Het, het werkt was wel niet. heel gezellig. Even ja, precies. En dan... De, nee, het is gewoon niet haalbaar. En grappig. Je ziet die gasten ook in die horeca. Die worden dan geïnterviewd. En die zien... Zeg, ja, ja, we, we, we proberen ons best te doen. Maar uiteindelijk weet je ook wel dat het niet werkt. En dan zie je hem nadenken van well, kut, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Want dan ben ik mijn eigen hoor. Dan gooi je mijn eigen tent dicht. Dan gooi ik mijn eigen tent. Dus eigenlijk van, ja, maar we proberen het wel. En, uh, maar die boete, dat is ook lastig. En ik denk ja, hoe, hoe doen we dit in godsnaam? Nou ja, ik denk kan zelf niet. gewoon dat... Kijk, zeker terrassen moeten ze niet moeilijk doen. Want het is allemaal buiten. Maar het wordt ja. gewoon een probleem als je straks met allen naar binnen gaat. Ja, klopt. Ja. En dan krijg je, daar gaat ze met alle, allemaal met andere Hazes meezingen en... Uh, allemaal naar elkaar zingen. Want dat Schartte was vroeger boorden. ook op ja, het Zwartlap-parcours. Dus dat zetten we ook naar elkaar te zingen over... wat zielig dat meisje aan het strand. Ja. Maar je zit echt gewoon echt, uh, te ja, zingen. En dat, dat schijnt toch wel behoorlijk. Platen die verboden zijn, zijn de muziek van André Hazes... en And Paradise by the Dashboard Light. Ja, dat lijkt wel een goed idee. Uh, vind ik al jaren een kutplaat. Dus eindelijk zou het lekker zijn als dat niet meer gedraaid wordt. <laughs> of let's up, Lynn. to heaven. Hou eens even wel lekker over die kutmuziek. Yeah. muziek? Nou, over kutmuziek gesproken? Nee, even normaal. is bezig, niet zo heel lang hoor, 2018 kwam ze met het eerste album. En dit is de laatste single. Je hebt Spinning Around hier in de zaterdagmorgen op tegen 9 uur. Lekker weer. En afgelopen week zou het uh, vaatje met de haringen worden geveild natuurlijk. En de opbrengst gaat dan weer naar een goed doel. En nou, ja, goed, op uh, zichzelf dag is van... Weet je wat we doen? We gaan het niet veilen. We gaan het gewoon bij de Rotterdamse Erasmus uh, ziekenhuis gaan we het gewoon geven. En dan kunnen die artsen daar de haring op eten. Wat een goed idee. Lekker. Ja, wat een onzin. Vitamine. Uh... Nou, Moet je je voorstellen, dan heb je met elkaar een momentje in de gang. Dan eet je die haring op. Nou, ik weet niet of, hoeveel mensen haring lusten. Maar ik vind het echt een afschuwelijk ding. Gewoon echt dat meurt ook gewoon die uitjes. Het <laughs> blijft ook jarenlang in die gang hangen. Dat je denkt: van dood gegaan. In die gang hier gewoon maar goed. En in plaats van het te verkopen, gaan ze daar te plekken. Hebben ze even vijf minuutjes in een haring. Het is het gewoon niet waard. Dat geld kan beter besteld, besteed worden. Maar goed, dat was een bewuste keus. Ze zeggen dan ook een geef met haring in het land dokter aan de kant. Dus als iedereen een haring zou eten, zou het allemaal beter zijn. Is dat het vaccin dan tegen de corona? Ik weet niet, ik vond het echt een hele een rare stap die ze gemaakt hebben daar. Maar goed. Nou, je houdt wel afstand. Dat sowieso. Ja. Dat de, is wel een stiebos. Denken van, oh, die ruikt uh, niet lekker. Ik heb ook wel eens gehad dat ik ergens uh, op het werk kwam en dan denk ik van, wat meurt er hier. Ik denk, oh, Staat een schoteltje daar? Ligt er dan op? Oh joh. Ze hebben gisteren haring gegeten. Oh ja, dat meurt, ja. Oh ja, wel laten staan. Dat is wel uh, zo netjes. Ja, of te laten zien van jullie waren niet en we hebben het allemaal opgegeten. Ja, ja. ja heel leuk. nou goed, Je begrijpt wel, ik heb niks met vis. Ik snap het ook niet. Je moet zo gezond zijn, maar waar stinkt het zo altijd dan? Ja, ja waar stinkt Omdat het je, zo? Omdat het, dat het niet vers is. Gewoon. Als je vis bakt, ja? dan is het toch wel lekker. Vind ja, lekker? dan wel, maar vis op de markt. Of? Jezus, man, die zou ernaast staan. Ja. Ja. Ik zeg altijd, als je een huis koopt, zorg ervoor dat je niet tegenover een viskraam zit. Nee? En zorg er ook voor dat je niet uh, naast een markt zit of zo. Want uh, je hebt altijd die lucht in je huis. Man. Ja, dat zijn echt dingen die moet je even ontdekken. voor mij uh, zal mijn ding niet zijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat dus, uh, zijn die ouders die kunnen eindelijk weer goedemorgen zeggen tegen hun zoon. Want uh, de Chinese stel heeft dus uh, na 32 jaar hun zoon teruggevonden. Hoe? Hij, hij uh, ja, na 32 jaar pas. Ja. Hij was in 1988 op twee jaar leeftijd uit een hotel ontvoerd. In de Chinese stad Xi'an. De ouders hebben toen een enorme zoektocht gedaan. Niks gebeurd. En uh, na, in de jaren na de zoekactie heeft de moeder nog wel regelmatig... in televisieprogramma's, et cetera... <coughs> aandacht gevraagd voor de vermissing. En In april... Dit jaar kreeg de Chinese politie een tip van een man uit de provincie Sichuan. Die heeft jaar geleden een baby geadopteerd. voor een bedrag van omgerekend 770 euro. Zo. En na een DNA-test bleek het inderdaad om de vermiste zoon te gaan. Dat is niet te geloven, hè? Jeetje. Dus ja, het uh, ja, is wel heel naar, want dat, dat koppel die, uh, die zal nooit uh, meer hun kind op zich groeien. Het is dan een volwassen man, hij is 34. Ja, is het in je zoon dan nog. Ja, ja. Ja, ja. En hij zou waarschijnlijk ook een band hebben... met de man die hem opgegroeid ja, uh, ja, want die dus heeft. Dus die ook... zal hij ook niet uh, uh, verlogen... en denken van, dan ga ik nooit meer heen. heeft hij ook mooi momenten mee ja, gehad. Zijn ontpoeder heeft, heeft hij ook. Stockholm-syndroom. Ja, ja, nou, ja. Alleen maar drama dit, zeg. eens Voor die ouders ook. Die hebben uiteindelijk ook een zoon terug... maar eigenlijk ook niet meer het niet. Het is een vreemde. En, en je hebt uiteindelijk ook nog een uh, vader erbij gekregen. Daar moest je ook iets mee ja. Die kan je ook niet. Ze eh, kunnen niet met Rusia uit elkaar gaan. Dan zou die zoon weer niet. Ja, nah, wat een drama dit, zeg. Ja, daarom. Dan moet je in Ja, geeft niet. Zorg dat, drama... dat je dit drama. Dat je ons hiermee lastig mee moet vallen. Het is echt, op, Jezus, man, echt wel. Nou goed, straks meer en uh, onder andere een stukje geschiedenis in het tweede gilt van dit radioprogramma. Ja, dames en heren, De Strokes. Het album heet echt De nieuwe abnormal. Hoe toepasselijk. Nog voor de corona uitgebracht. And the hate the adults are talking they been saying sophisticated. Get your attention, but climbing up your wall Hammond Junior, een van de leden van The Strokes, ook heel vaak solo muziek gemaakt. En nu zijn ze weer bij elkaar. En dat heet All Are Talking. Hier in de zaterdagmorgen fijne toestel op aanstaan. Ik wil vliegen, vliegen, vliegen. Oh ja, precies. Ze hadden nog geen advies ingewonnen van hoe het dan met vliegen zat. Nou, gisteren hoorden we het op het nieuws. Dat advies is er nu. Nederland stelt geen maximum aan het aantal passagiers in een vliegtuig. Okay. Wel moet iedereen een mondkapje op ja. tijdens de vlucht, maar ook op de luchthaven. Ja, precies. Mondkapjes. Het is bewezen dat het helpt ook. Dus dan is het allemaal opgelost. Ja. Mm, yeah. Nee? Je, mm. niet? je twijfelt nog een beetje? Nou, ik ga niet vliegen. Ik gewoon. ga echt niet vliegen. Ik die er niet nee, over. Ik ben gek geworden of zo. Maar ik snap het wel voor de, waarvoor de staat dit doet. Rvm, ze hebben advies gedaan, uh, gevraagd bij het Rvm. En wat, wat, die, vindt die vindt alles prima. Ja. Want ze denken ook, ja, maar we kunnen die vliegtuigen natuurlijk nu wel verbieden. Maar moeten we straks nog meer geld gaan betalen aan de KLM? En de KLM moeten we overeind houden. Dus hoe laten we dat allemaal maar een beetje op gang helpen, weer een beetje. Dat is misschien wel een goed idee. He? Dan zijn we straks maar ja, maar met, met, meer geld achter. Wat wagen. vliegen betreft, kan je misschien beter nu vliegen dan over een half jaar. Want dan vliegt misschien iedereen weer. En dan is het risico misschien weer groter. Oh, het is maar net hoe je het bekijkt. Oh, he? Ja, het is nou goed. Het is allemaal mooi om erop ja. te schieten. Want het is nooit goed genoeg. Ik snap het ook wel. Iedereen doet zijn best. En wij als media zitten er lekker op te scheiden. Dat klopt van geen kant gewoon allemaal. Nou goed, het loopt tegen 9 uur, na 9 uur straks een stukje geschiedenis. Ha, ik ben weer voor die open vliegtuigjes. Ja. Dat je zo'n ja. das om hebt en ja, alleen zo'n vliegbrilletje. Ja, met een hele het... leuke piloot. Snap het. Ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...